Het is wel gek om uh, opeens na 24 uur stilte een stem uit een paaltje te horen Bidden in de eenzaamheid. Een, een menselijk geluid. Jij zit nu in Warfum. Over. Ja, ik zit in Warfum, uh, Godfried. Het is de bedoeling dat we direct, dat is direct, is kwart over twaalf, de uitzending gaan verzorgen met Ilse Wessel... ...in het Spand in Hilversum muzikaal onthaal. Uh, zij gaat jou enkele vragen stellen... ...over hetgeen wat je vannacht hebt beleefd. En het is eigenlijk de eerste in de serie van de dagboekjes. Is dat begrepen? Over. Ja, dat is begrepen. Wat we nu allemaal gezegd hebben... ...wordt dat ook allemaal uitgezonden? Over. Dat wordt niet uitgezonden, Godfried. Dit is alleen tussen ons. Over. Begrepen. Over. Uh, je krijgt net als vanmorgen weer het geluid door de mobielefoon als het zo ver is, en dan gaat zij met jou praten. Ik hoop niet dat we dan dezelfde moeilijkheden hebben als vanmorgen. Dat was mijn fout en niet de jouwe. Maar uh, op zichzelf was dat erg charmant in een uitzending. Dus het zal waarschijnlijk net zo gaan, uh, tenminste beter gaan als vanmorgen. Maar voor de rest was het een uitstekende uitzending. Over. Ja, ik heb uh, nu dat knopje links. ...heb ik uh, met het streepje naar boven gezet, recht naar boven. En nu hoor ik ook geen sturingen meer. Is dat goed? Dat is uh, technisch hier verantwoord. Over. Dit is Bredenburg naar Rotterdam Plaat. Kun je mij horen, Godfried? Over. Ik kun je heel goed horen. Over. We spreken nu af dat we niets meer zeggen tot tien over twaalf. En dan hoor je het programma mee. Over. Begrepen, over en afgelopen. Het trio Laajars Horvat. Dames en heren, dan gaan we het nu proberen. U weet ongetwijfeld het twijfelt, dat Godfried Boman sinds uh, gisteren op het onbewoonde eiland Plaat zich bevindt. Hij blijft daar als alles goed gaat een week en zal dagelijks van zijn ervaringen vertellen in de uitzendingen van de VARA en de AVRO. En dat is uh, de serie die heet Alleen op een eiland. Uh, Geen Gouwswaard heeft de productie aan de vaste wal in Warfum. Daar zit de contactman, Willem Ruijs... zonder wie, geloof ik, ieder gesprek onmogelijk is. Ik heb vanmorgen om half tien geluisterd. Ik weet niet of u het gesprek hebt gehoord. Maar Willem Ruijs is bepaald onmisbaar. En uh, ik zal uh, Willem dus eigenlijk nu maar eerst gaan oproepen. Willem Ruijs, ja, kan dit... ik... Ja? Ja, hoor. Er Dan is contact. Het is net mission control, hè? zoals bij de vluchten. Ja, ja. Je klinkt uh, loud and clear, zogezegd. Ja, ja. Uh, kan ik uh, contact krijgen? Ja, ja, Tom ja, ja. Tom, hè? ik wou alleen eigenlijk nog even zeggen tegen de mensen dat dat over, hè, dat ja. uh, wij steeds uitroepen, dat dat geen grapje is hoor. Dat het niet uh, zo is dat de ANWB een kampeerzendertje heeft uh, gemaakt waarbij je steeds over moet roepen. Het is een enkelvoudige verbinding. Hè? Als wij praten, dan uh, kan Godfried Beaumans niet terugpraten. En vandaar dat we steeds over zeggen. Ja, ja. Goed, uh, uh, u dat in de zaal allemaal goed verstaan, dames en heren. Het komt een, we mogen niet al te hard zetten, anders gaat het zogezegd rondzingen. Uh, ...we gaan het proberen zo, anders dan moet het met koptelefoons... ...we gaan uh, proberen nu contact te zoeken met uh, Godfried Boumans... Uh, ...ik roep hem nu op en zeg over. Ja, hier ben ik. Geweldig. Over. <laughs> Geweldig. Uh, dan ga ik nu mijn eerste vraag stellen. Meneer Bomans, ik hoop dat u me goed kunt verstaan. Ik heb de uitzending van half tien gehoord vanmorgen... Uh, gehoord dat u een slechte nacht hebt gehad... door het gekrijs van de meeuwen. Dat u inmiddels een uh, goede relatie hebt opgebouwd... met een vriendelijk sterntje. Veel meer zal er voor Jan Wolkers volgende week ook niet op zitten, vrees ik. En dat u het plan had om de dag door te brengen met wandelen. Uh, ik wilde eigenlijk graag van u weten... hoe uw stemming op het ogenblik is. Ik had de indruk dat u gisteren nog wat ernstig gestemd was. Maar u ging toen de avond tegemoet. Uh, hebt u op het ogenblik... Uh, nog dat ernstige gevoel of hebt u een gevoel van bevrijding dat u het lawaai en de drukte en de stank achter u laat of geeft de eenzaamheid u toch nog steeds een gevoel van, van beklemming over dat is een enorm lange vraag ja ik denk dan hoef ik <laughs> om in die enorme verlatenheid opeens een menselijke stem uit het zand te horen uit een paaltje dat is zoiets gek, maar nu die vraag uh, ja je bent alleen Helemaal alleen. En, en dat is een, een totaal nieuwe belevenis. Je kan nog wel zeggen, je bent toch wel eens meer vroeger alleen geweest, maar dat is toch niet waar. Er is altijd een telefoon, je kunt naar buiten kijken, mensen zien lopen. Je hoort ergens een radio. Er kan ook bezoek komen. En ook als dat er niet komt, dan kan het gebeuren en dat maakt nou net het hele verschil. Werkelijk alleen zijn, dat is iets heel anders en dat... Dat heb ik nu gemerkt. Over. Uh, ja, dat uh, is goed ontvangen en dat is ook goed verstaan. Uh, u hebt uh, alle tijd dus om, om na te denken. Uh, gaan uw gedachten nou veel uit naar gebeurtenissen? ...in de wereld, laten we zeggen, de grote gebeurtenissen? Denkt u aan, aan oorlog, aan toestanden? In Pakistan denkt u aan aardbevingen? Of zijn dat volstrekt irreële zaken op het ogenblik voor u? En uh, houdt u zich meer bezig met, uh, laat ik nou eens zeggen... ...innerlijke roerselen, filosofische gedachten en zo? Over. Ja, het is een vraag die heel onverwacht komt... Je denkt helemaal niet aan de wereld buiten dit eiland. Dat is punt één. In geen moment gaan mijn gedachten naar Vietnam of alles wat er een ellende in de wereld is. Je kijkt met omheen me en er is nog iets. Voor het eerst van je leven zie je uh, niks, lelijks. Uh, dat is heel gek. Het is allemaal uh, prachtig op je heen. Alles is zuiver, ongerept. In de bewoonde wereld waar u het over had, is er altijd iets waarvan je denkt, jammer, dat had er nog niet moeten zijn. En dat bestaat hier niet. Alles is mooi, de lucht, het water, zelfs een verbleekt touw op het strand, weet je, dat je dat vindt, dat is ook mooi. Het is een onbedurven wereld. Over. Uh, meneer Bomans, ik uh, heb een gedeelte, de zaal heeft een groot gedeelte gemist, ik heb ook even een gedeelte gemist. Inmiddels heb ik uh, de koptelefoon opgekregen en ik heb het laatste gedeelte van u helaas wel gehoord. Ik heb uh, voordat ik een volgende vraag stel, wil ik u eerst even een mededeling doen. Uh, die had eigenlijk nog beter misschien gepast in, in het programma van Bert Garthof. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om het in juist wel leuk om het in muzikaal onthaal te kunnen doen. Ik werd opgebeld door de heer Rensen van het Noorderdierenpark in Emmen. En die vertelde dat schipper Klaas Meijer, die u naar Rotterdam plaat heeft gebracht, gisteren een jong zeehondje heeft opgevist. Hij is daarmee naar het Noorderdierenpark gegaan en uh, heeft gevraagd van, kunnen jullie daar iets mee doen? En uh, dat diertje is uh, daar uh, heel gastvrij uh, binnengehaald. En nu vroeg meneer Rensen mij of ik aan u wilde vragen of u ermee akkoord gaat dat dit jonge zeehondje Godfried wordt gedoopt. Over. Dat is heel aardig, maar hoe weet hij weet dat het een mannetje is? Over. Nou, ik, ik neem aan dat iemand die in een, een dierentuin werkt wel kan zien dat het een mannetje is. Het zal wel een mannetje zijn. Laten we het daar maar op houden. Over. Een heel aardig idee van de schipper. Het is trouwens een bijzonder aardige man. En uh, ja, heel graag over. Eh, wel bedankt, wel bedankt meneer Bormans. Meneer Rensen, u hebt ongetwijfeld even meegeluisterd. Het biertje heet dus nu Godfried. Eh, ik ga weer even een vraag, heb ik nog even tijd? Even een vraag stellen aan Godfried Bormans. Als het onbescheiden is, moet u niet antwoorden hoor. Ik was zo benieuwd wat u aan had. Ik zal de vraag nog even wat langer maken, anders moet ik zo vaak overroepen. Eh, ik vroeg me af of u de behoefte had om zich te soigneren, om zich te scheren en zo. Of laat u uw baard staan. Uh, uh, Jan Wolkers was geloof ik van plan om alles uit te gooien meteen. Maar, uh, nou ja, ik, mag ik het aan u vragen? Hebt u nog wat aan? Over. Ik uh, krijg nog geen antwoord. Willem Ruijs. Ja, hier zit ik. Ja, ik uh, Deze vraag, uh, dat is uh, typerend voor de ja. heer Bommans, ja. is een vraag die heeft te veel, geloof ik, met de natuur te maken om daar een rechtstreeks antwoord op te geven. En vandaar die ja. pauze. Maar ja, we nee. kunnen het hem vragen, hij is er waarschijnlijk, of hij is zich ontzettend snel aan het ontkleden nu. Um, ja, hallo? Maar zo, hij zal hem waarschijnlijk niet ontvangen hebben, hè? Ja, uh, Godfried, uh, zit je daar nog? Over. Ik, uh, hij zit hier er ongetwijfeld is... nog wel. Eh. Um, Hallo, hier Bredenburg naar Godfried Bomans, officieel dan. Over, meld je, over. Dit is toch allemaal ontzettend spannend, zo'n live uitzending. Zo ging het vanmorgen bij Bert Garthof nou ook. Die heeft zoveel vragen gesteld en dan kwam er weer geen antwoord. Hallo Godfried Bomans, hallo Godfried Bomans. Dit is Bredenburg, het wal. Willem Bruijs. Nee, uh, over. In